Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Gevangenen in Guantanamo Bay op Cuba krijgen meer bewegingsvrijheid... vanwege het begin van de Ramadan. Verschillende gedetineerden krijgen weer toegang... tot de gemeenschappelijke afdeling, zegt het Amerikaanse leger. Ze waren in april in éénpersoonscellen gezet... omdat ze uit protest bewakingscamera's hadden afgedekt. In Guantanamo is het gebruikelijk dat straffen worden verlicht... als de islamitische vaste maand begint. Hoeveel gevangenen daar nu van profiteren is niet duidelijk. De autoriteiten in Canada zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de treinramp van afgelopen weekende. Volgens de politie zijn er aanwijzingen die zo'n onderzoek noodzakelijk maken. Meer wil de politie niet zeggen. Van een terroristische aanslag zou in elk geval geen sprake zijn. Zaterdag ontplofte een trein met ruwe olie in het Canadese stadje Lac Megantic. Zeker 15 mensen kwamen om het leven. Tientallen gebouwen werden verwoest. De International School in Almere blijft open. Personeel, leerlingen en ouders hebben dat op een informatiebijeenkomst te horen gekregen. Het bestuur wordt tijdelijk overgenomen door een andere scholengemeenschap. En de gemeente Almere gaat meebetalen aan de huur. Er wordt ook geprobeerd om meer buitenlandse kinderen aan te trekken voor het nieuwe schooljaar. De inspectie vindt dat de internationale school te veel Nederlands sprekende kinderen heeft. De autoriteiten in Dead Valley doen een beroep op toeristen om geen eieren te bakken op het asfalt. Schoonmaatploegen hebben de handen vol aan het opruimen van gebakken eieren en lege eierdozen. In Dead Valley, in het westen van de VS, wordt het overdag tegen de 50 graden. Vandaag, 100 jaar geleden, vestigde het park een wereldrecord, werd toen bijna 57 graden. Veel toeristen proberen of het smiddags heet genoeg is om een ei te bakken. Eieren bakken mag, zegt de parkbeheerder, maar doe dat in een pan en ruim de rommel op. Dan of het weer vannacht helder. Het koelt af tot 12 graden. Morgen in het zuiden nog volop zon. Elders ook wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van nog steeds wakker. Wekelijks blikken we terug op het nieuws van de dag in eigen land, maar bellen we ook met landen waar men nog steeds wakker is op dit moment. Bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Uh, niet over het eierenbakken in Death Valley, maar wel over het proces uh, dat begint daar tegen Jokart Tsarnaev, pleger van de bomaanslagen slagen bij de marathon in Boston in april van dit jaar. Spelcomputermaker Nintendo lijkt een beetje de weg kwijt te zijn. Hun nieuwste spelcomputer verkoopt slecht en er dreigen zelfs ontslagen bij het bedrijf. Het het mooie weer van dit moment is een zegen voor Nederlandse campings... die eindelijk wat toeristen mogen ontvangen. Goed voor de omzet natuurlijk. En nog meer live muziek van rapper Ares. Maar eerst een geruchtmakende rechtszaak vandaag. Ja, op 2 januari van het jaar werd Stein opgeschrikt door een gezinsdrama. De 16-jarige Mirjam werd neergestoken door haar moeder. De wildste theorieën deden de ronde, zoals eerwraak of ongewenst zwangerschap. Vandaag was de inhoudelijke behandeling van de zaak... en werd er tegen de 42-jarige Chahira Ben-M zeven jaar cel geëist. Onze huisadvocaat Sidney Smeets heeft de zaak op de voet gevolgd. Sidney, goedenacht. Goedenacht. Zeven jaar cel, is dat volgens jou een realistische strafeis? Ja, als je kijkt naar uh, gevallen waarbij er sprake is van uh, doodslag of uh, moord... Uh, waarbij er een slachtoffer valt en niet meerdere slachtoffers... dan uh, ja, kunnen de gevangenisstraffen uh, nogal uiteenlopen... afhankelijk van de persoon die de moord heeft uh, gepleegd... en of die persoon bijvoorbeeld helemaal toerekeningsvatbaar is... of minder toerekeningsvatbaar is... de omstandigheden waaronder zo'n uh, moord of doodslag wordt uh, gepleegd. En dan is uh, zo'n strafeis uh, ja, niet ongebruikelijk. Uh, het is niet extreem hoog. Het is ook niet heel erg laag. Het is een, een ja, redelijk normale eis. Ja. En de officier van justitie heeft vrijspraak van moord uh, gevraagd. Maar uh, ja. uh, dus de, klacht is, de aanklacht is doodslag. Waarom? Mm -hmm. Um, ja, bij moord moet je bewijzen dat iemand uh, kalm beraad heeft gehad... waarin uh, eigenlijk nagedacht is over uh, ik ga iemand nu doden. Uh, om, om, he, dat je daar een, een moment hebt gehad dat je daar uh, over hebt kunnen nadenken bij doodslag is het eigenlijk iets wat je min of meer op dat moment uh, of komt in, in de hectiek van dat uh, moment. En kennelijk is er in deze situatie uh, sprake van iets wat gebeurd is, maar waarvan niet uh, bewezen kan worden dat daarvoor uh, de moeder uh, ja, kalm over na heeft gedacht, uh, een moment heeft gehad om daarbij stil te staan, uh, geen kalm beraad. En, en dan kom je dus bij uh, het opzettelijk doden van iemand ja. zonder kalm beraad en dat is doodslag. En volgens de moeder uh, is het een ongeluk geweest. Hè? Wat, wat heeft zij precies uh, verteld? Ja, de moeder heeft uh, een, een, een wat warrig uh, verhaal over uh, wat er is uh, gebeurd. Um, het is een beetje de vraag wat hier precies is uh, gebeurd. En ook uh, het is nog maar een beetje de vraag of wat moeder daarover vertelt nu allemaal uh, klopt. Of dat er misschien nog andere mensen ook uh, bij uh, betrokken zouden kunnen zijn... En dat is ook altijd lastig in dit soort uh, zaken. Ja, er is ook gesproken over een, een culturele achtergrond uh, bij dit uh, um, gebeuren... waarbij het op mijn ministerie daar toch wat, wat anders uh, uh, tegenaan kijkt. Um, en ja, op het moment dat iemand daar uh, een bekentenis over aflegt... of iets over zegt, van nou zo is het, uh, is het gegaan... Um, zul je denk ik ook als rechter altijd wel terughoudend moeten zijn... van is datgene wat de persoon daarover zegt... Nou, ook hetgene wat we op basis van de, van de bewijsmiddelen... Wat we, het bewijs dat in zo'n zaak zit... dat we ook echt kunnen bewijzen dat het zo is gegaan. Want een bekentenis alleen een verhaal wat iemand daarover vertelt... Uh, dat klinkt natuurlijk heel mooi, he. iemand bekent het, dus dan zal het wel zo zijn gegaan. Maar we weten uit ervaring dat het wel eens vaker voorkomt dat mensen dingen bekennen die toch niet helemaal blijken te kloppen. Hm. In een eerder stadium werd ook de broer van het slachtoffer in verband gebracht met uh, de dood uh, van Mirjam. Is daar vandaag in de zaak nog dieper op ingegaan? Nee, uh, nou ja, er is door de advocaat uh, van de moeder uh, het nodige gezegd... over de uh, familierelaties en ook over wat de familie eigenlijk uh, zou willen dat er nu uh, gebeurt. De uh, nabestaanden van het slachtoffer zijn ook weer tegelijkertijd familieleden van uh, de verdachte of, of dader, hoe je het wil zien in dit geval. Um, en wat, wat blijkt is in ieder geval dat de familie... Um, ja, duidelijk natuurlijk uh, ja, meevoelt met, uh, met slachtoffers. Ze hebben, ze hebben daar uh, compassie mee, ze hebben daar verdriet van. Maar ze hebben anderzijds toch ook wel de wens dat moeder zo snel mogelijk weer uh, in het gezin kan worden opgenomen. En dat, uh, dat iedereen verder kan gaan met, uh, met, uh, met het leven. En dat maakt het natuurlijk in zo'n geval best, best moeilijk om dan een, een goede straf... Te formuleren. Uh, want ja, de mensen die er het meeste last van hebben, zou je kunnen zeggen... die hebben er een hele eigen kijk op... en misschien ook een andere kijk dan je zou verwachten... Uh, doorgaans uh, in gevallen waarbij zoiets gebeurt. Ja je, ja, je noemt die familie. Die hebben inderdaad een emotioneel pleidooi gehouden vandaag in de rechtbank. Het uh, ja, tekst als is, is die moeder niet al genoeg gestraft. Uh, Ze, heeft al Ze heeft al levenslang. Ze heeft al levenslang. Zijn dat soort emotionele pleidooien... Uh, hebben die kans van slagen? Nou, de rechter uh, luistert daarnaar. Uh, het, het, het is in dit geval een beetje een, een uitzonderlijke situatie. En normaal gesproken komen uh, uh, nabestaanden of, of familie van uh, slachtoffers uh, aan het woord. Met name om de rechter een toelichting te geven op uh, hoe ernstig uh, de gevolgen van de daad voor hen zijn. En uh, dat heeft meestal de bedoeling om dat een iets wat strafverzwarende uh, kant te geven aan de uh, rechter. Aan uh, hun ja. bijdrage aan zo'n strafzaak. Uh, in dit geval is het natuurlijk het gekke dat het eigenlijk een beetje omgekeerd is. Dat er nabestaanden zijn die. Uh, uiten wat hun leed is, maar dat tegelijkertijd eigenlijk proberen. Um, ja, strafverminderend te laten werken voor, voor de moeder. Dus het is een wat uitzonderlijke uh, situatie. Als het goed is, zou de rechter een linksom of rechtsom... zowel strafverzwarend of strafverminderend... daar niet zoveel rekening mee mogen houden. Hij mag natuurlijk luisteren wat de gevolgen van de daad zijn. Uh, mag daar ook uh, uh, kennis van nemen. Maar het zou een beetje vreemd zijn als de rechter daarop nu zou gaan baseren dat het uh, een hele hoge of een hele laag straf uh, zou uh, moeten worden. Hij moet dat denk ik op basis van het dossier en op basis van de dingen die hij gewoon vast kan stellen uh, uh, beoordelen. En ik denk ook dat de rechter dat zal doen. De rechter is erin getraind om zich niet te makkelijk door hele emotionele betogen van uh, nabestaanden uh, te laten meevoeren. Ja, hoe ze dat hebben afgewogen, dat horen wij op 23 juli. Dan is uh, de uitspraak in dit proces. Advocaat Sidney Smeets, hartelijk dank voor je toelichting. Goedendag. Het is bijna 10 minuten over 3. Zometeen blikken we vooruit op het proces tegen Joker Tsarnaev. De man achter de aanslagen in Boston. Maar eerst live muziek hier op Radio 1. Bij ons in de studio is rapper Ares. 17 jaar, afkomstig uit Oosterhout. Uh, volgende week komt zijn eerste EP uit. En die heet Zolang de wereld draait. En dat is toevallig ook de naam van het nummer dat hij nu gaat doen. Ares, ga je gang. Ja, zeker. Yeah, zolang de wereld draait het in de body op de boulevard lijf is goed ik voel me naast Osta houdt een boerenkaas nu in parijs wie doet me na geen en in me eentje toen je zijnde bij beide top niemand zag me het bereiken maar nu zijn we er alsnog en ik ben fris, had van de krok mijn vorig jaar nog ik neus lijst met deze straks op je neus, yang yang aar is die reis. reus de spaar voor me lingerie is top maar doe met tijd voor me fanboy gooi hem vuist voor me ik ga het geluid worden van de toekomst wat het verleden was Whisky is zo dat ik vergeet Dat ik problemen had huh? Wat? Vergeet ik wat? Ben ik ooit gehaat voor de, de hele stad? stad En al die extra die op een fijne En de pijn in nou, de ook... naam en luxe een boek We genieten van alles wat we doen Want we leven zo kort En we kunnen zoveel dus we vieren elke dag En nooit dan staan we gewoon stil Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait, tijd het allemaal een vijf en ik alle daarom dagen... vijf. Deze langs de peer hey, hey, hey, hey. uh, Heel lang me toe, laat ik denk, werk om op alle doen. Wat er ook gebeurt, komt All altijd groen. Ik bleef die bal niet met mijn vaste te Zij waren daar, toen niks te zei, oh, we doen niet uh, de platenbaas. Daarna, beliefde, raak een plaat. Va je naar dat rapidas Dus, drink je waterkund, doe de fok wat je niet laten kunt. Zo'n is die je laten kunt, vertellen mijn kinderen als je praat met hun. Mijn paarden zijn bereid, moet moeten adem blijven. Ook al zijn er rare meiden die je graag bereiden, laat je waarde blijken. Ik ik alleen bommen als ik schrijf en zeg je, je zusje dat er niemand zo kan tongen Want en we chillen mijn... hem in Luxemburg. boek. We genieten van alles wat we doen Want we leven zo kort, kort. en we kunnen zoveel dus veel. we vieren elke dag en nooit meer staan we ook stil Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait, draait het allemaal vrij. Ben ik alle dagen vrij, zolang de wereld draait. Ik e e e zei, kijk waar je staat, sta waar je kijkt. Als je kijkt naar de top, kan je daar, daar nog niet zijn. Maar ik zie geen kop. Nee, je god, die hat is heel please, geef op. Maar ik wil alleen maar goud om mijn nek en, een voor mijn fik. Wil univers, en de meubel weg. Ben het universum, de wereld opsteekt. Zo verkeerd dat ik speel, zo terecht zie. shit. je de palflo mijn duivel kind van God, homie I don't give a fuck Skater boys, wie in de stort, m'n lichaam dood is dus neergestort Bitch, bitch, yes. bitch Want we chillen hem in chat en doen We genieten van alles wat we doen We leven zo kort, we kunnen zoveel We vieren elke dag en we staan m'n hoofd stil Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait Zolang de wereld draait, draait het allemaal om vijf. Ik kan het dagen vrij, zolang de wereld draait. E, e, e, e. Zolang de wereld draait, hier live op Radio 1 in de studio Ares. Helemaal uit de Oosterhout. Dankjewel Ares. Uh, straks nog één nummer van jou, dus uh, we blijven in ieder geval wakker hier. Dat is uh, één ding wat duidelijk is. Wakker blijven lukt nu natuurlijk goed bij Nog Steeds Wakker, hier op Radio 1. Even leek het erop dat alle Nederlanders voor het mooie weer de koffers moesten pakken richting Zuid-Europa. Maar precies op het goede moment was daar eindelijk het zonnetje. Waardoor ook de ondernemers in Nederland eindelijk de toeristen mochten ontvangen. Verslaggever Rens Gooseling trok erop uit om dit met eigen ogen te zien. Je merkt het gelijk als je wakker wordt. De zon in je gezicht. De mensen zijn vrolijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb op dit moment vakantie. En wat doe je als je vakantie hebt? Nou, erop uitgaan, naar het buitenland. Maar je kan natuurlijk ook gewoon denken, ik blijf in eigen land en ik ga bijvoorbeeld lekker kamperen. En ik vraag me af, want het is natuurlijk toch crisis, hoe gaat het nou met de campings in Nederland? Ik ben hier, een um, camping over Betuwe. En ik ben wel benieuwd of het hier tijdens de crisis, of het geld nog wel in het laatje komt. Goedendag. Huh? U, u bent Louis. Hallo. Hi. En, dit is uw camping? Ja, dat klopt. Helemaal goed. Nou goed. Zullen we er anders alvast een stukje overheen lopen? Want hebben jullie last van de crisis gehad de afgelopen tijd? De crisis heeft wel gezorgd dat er een pas op de plaats gemaakt wordt. En ik denk dat de groei daardoor ook een beetje uh, meer is blijven liggen. Ik denk dat dat weer met het weer te maken heeft. Omdat het weer wat minder is geweest... dat toch heel veel mensen gezegd hebben... we wachten nog even en we gaan misschien toch maar... voor zo'n last minute naar uh, Turkije of, uh, of wat dan ook. Maar moet ik het zo zien dat de campings in Nederland... Ja, dat, dat jullie eigenlijk gewoon de, de dubbeltjes om hebben moeten draaien. Nou, daar zit natuurlijk verschillen in, uh, in in campings. Er zijn campings die uh, bijvoorbeeld aan zee zitten of aan, uh, in, op de Veluwe, die zullen dat... Uh... Ja, de natuurlijke aanloop uh, wat meer houden. En wij hebben natuurlijk als, als kleine, relatief kleine bedrijf... we hebben 12 hectare natuurgebied, dus, dus niet echt klein. Uh, ja, die hebben toch iets meer... Uh, ja, dubbeltjes omdraaien is wat veel gezegd... maar we moeten wat meer zoeken naar de dubbeltjes... om het op de goede wijze uit te geven. Moet ik het zo zien dat u uh, in het weekend ook nog even... bij de, bij de plaatselijke supermarkt heeft vakken gevuld? Of uh, dat dan ook weer niet? Nee, nee dat, uh, dat hoef ik uh, gelukkig niet te doen. Ik moet mijn eigen vakken hier vullen. Dus uh, nee, dan hebben we hier werk Genoeg, ja. En sowieso, u kwam het idee net de deur open. Ik zag een goede glimlach in uw gezicht en ik zie de twinkeling nog in uw ogen. Komt dat doordat deze dagen heel goed zijn geweest? Nou, het, het goede weer is er nog niet zo lang. Maar ik merk wel dat er al meer mensen zijn die zeggen... Jo, we boeken iets langer, we komen iets eerder. Dus de, de uiteindelijke uitkomst zal, als het weer zo blijft... dat toch wel dat dat uh, ook financieel uh, beter is. Heeft hij nou veel contact met, uh, met, uh, met de gasten op de camping? Uh, minder was dat ik zou willen. Dat komt omdat we een, een relatief klein bedrijf hebben. Ik run het samen met mijn vrouw en vrijwilligers. Ja, ik zou dat wat meer willen, maar dat is nou helemaal niet zo. Maar we kunnen het nu doen. We zouden bijvoorbeeld naar die mensen even naartoe kunnen lopen. Zullen we er even naartoe lopen? We lopen er even ja. samen naartoe. Meneer, u zit hier op de camping van Louis. Bevalt het een beetje? Ja, zeker. Ik vind het uh, indruk een mooie camping. Want uh, ja, ik zie allemaal tassen. Wat heeft u gedaan? Wij trekken rond Nederland. En, uh, dat is een route van 1300 kilometer. We zijn nu nog twee dagen dan zijn we thuis. Ik woon in Zuid-Holland. Een kilometer of 30 onder Rotterdam. Maar moeten jullie niet uh, liggen bakken in de zon? Want jullie zitten hier in de schaduw. Ja, maar als je de hele dag gefietst hebt, dan wil je wel even uit de zon. We gaan morgen naar Woudrichem. En dan van Woudrichem naar huis. En dan weer aan het werk? Dan gaan we weer werken, ja. Ik moet weer door, want ik ga naar de, ja, naar de volgende bestemming. Ik ga naar het dak van een parkeergarage... Waar het toch ook echt super gezellig is. Ja, dit is uh, Roofgarden Arnhem. Dit is inderdaad het bovendek van een parkeerplaats op 7 hoog. En we kijken hier uit over de stad en we hebben hier een soort tijdelijke tuin neergezet. Ja, want het is natuurlijk nu super chill weer. Het is fantastisch. De afgelopen dagen zijn echt gekkenhuis geweest op het dak. Ik zie hier tafeltennis, tafels, mensen zeggen: chillen, je hier muziek. Wat gebeurt hier? Ja, er gebeurt hier heel veel. Het is niet echt heel makkelijk samen te vatten. Uh, er wordt hier uh, groenten en fruit gekweekt. Uh, er wordt hier energie opgewekt. Uh, er wordt hier uh, bovenal een biertje gedronken. Er zijn hier silent disco's en silent cinema's. Uh, dus we hebben allerlei stille evenementen om de buurt niet uh, te belasten. Maar toch hele leuke dingen op het dak te kunnen doen. Uh, ja, het is eigenlijk heel uh, divers wat we hier doen. En dan met het lekkere weer is natuurlijk, komen er extra mensen op af, loopt de rekening ook lekker vol? Er wordt zeker wat mee verdiend, ja, dat klopt, ja. ja. En ja, god, uh, ja, er wordt lekker bier gedronken en uh, er worden lekkere tossies gegeten. Dus uh, en iedereen heeft daar, heeft daar baat bij, uh, dus dat gaat, dat gaat, uh, dat gaat goed. Ja, onze verslaggever Rens Schooseling vanaf een zonnige camping. Volgens mij heeft hij zelf ook nog wel een biertje gedronken. Wat denk je, Kasper? Tuurlijk. Straks gaan we het hebben over een, een grootheid onder de spelcomputers. Nintendo. Maar het gaat uh, inmiddels een stuk slechter met het bedrijf. Het is twaalf uh, minuten voor half vier. Het is uh, tijd om eens uh, ons bij te laten praten over het nieuws aan de andere kant van de oceaan. In Amerika is het morgen een belangrijke dag. Dan begint namelijk het proces tegen de man achter de aanslagen in Boston, Djokhar Tsarnaev. Ja, de jonge terrorist hangt een flinke straf boven het hoofd, misschien zelfs de doodstraf. We praten erover met onze correspondent in Washington, Wouter Zantingen. Goedenacht. Goedenacht. Wat wordt de Tsarnaev allemaal precies opgelegd? Nou, er zijn maar liefst 17 aanklachten, maar de belangrijkste daarvan is dat hij gebruik heeft gemaakt van uh, een... Weapon of Mass Destruction, mm -hmm. dat is nu uh, blijkbaar ook een hoge drukspan kan zijn met wat uh, uh, kogeladers. Ja, uh, ik neem aan dat deze zaak in Amerika op veel belangstelling kan rekenen. Ja, absoluut. Uh, al moet ik eerlijk zeggen dat het in de aanloop nog redelijk uh, uh, stil is. De tv is hier echt uh, non-stop bezig uh, met, uh, met de Zimmerman-zaak, uh, uh, de, de, de, de zwarte teenager van Martin, die was uh, uh, doodgeschoten. En Fox, en CNN, MSN, MSNBC, die zijn hier echt... Uh, 24 uur per dag mee bezig met die hele rechtszaak live uit te zenden. Mm -hmm. uh, het staat nog geen rechtszaak die nu begint van Tsarnaes. Het, het is uh, de, de voorleiding die morgen komt. En het zou ook wel kunnen dat er helemaal geen rechtszaak komt. Omdat uh, nou, ze dan misschien gaan, uh, een, een settlement gaan doen. Omdat ze bang zijn dat er een doodstraf uh, uh, komt als een jury komt. Uh, hey, dat, dat snap ik even niet. Dus hij zou de doodstraf kunnen krijgen en, en zo'n settlement voorkomt dat? Nou ja, de overheid voor een doodstraf moet de overheid helemaal gaan uh, uh, uh, bewijzen dat het met voorbedachte raden is gebeurd en dat ze een heel erg lange plannen hebben gehad. Dat zouden ze goed kunnen doen, maar vaak komt er dan een, ja, een soort settlement dat ze zeggen, nou als jij dan zegt dat je het gedaan hebt, dan geven wij in plaats van een doodstraf een levenslang. En dan hoeft er geen uh, ellenlang proces gevoerd te worden. Inderdaad. Z zijn broer overleed uh, na de arrestatie en ook uh, Zokker belandde in het ziekenhuis. Hoe, hoe is het nu met hem? Kan hij een rechtszaak wel aan? Nou, blijkbaar is hij flink opgeknapt. Uh, van, uh, wat wij van hem gehoord hebben is dat hij weer rondloopt, dat hij uh, weer aan het praten is. Hij heeft hem aan te kunnen met zijn moeder aan de telefoon gehangen. Blijkbaar met zijn moeder, die is allemaal niet wat er gebeurd is. Uh, morgen gaan we natuurlijk voor het eerst zien, uh, want hij is uh, redelijk uit de camera gehouden, Dus dan zien, we kunnen we zelf ook zien hoe hij eruit ziet. Maar het, het schijnt dat hij redelijk is opgenomen. Heeft hij verklaard waarom hij die uh, gruwelijke daad gepleegd heeft? Nou, in die boot waar hij toen uiteindelijk is opgepakt aan het einde van die, uh, een dagenlange zoektocht... heeft hij een uh, briefje achtergelaten. En op dat briefje heeft hij geschreven dat het een vraagactie was... Uh, voor alle, alle dingen die de VS heeft gedaan in uh, Irak en Afghanistan. En uh, dat, uh, dat uh, iedereen niet omgekomen was bij de slag, Dat het collateral damage was in uh, dezelfde hmm. manier waarop uh, de collateral damage gebeurt bij moslims. En uh, hij zegt ook nog op het briefje van... als je één moslim aanvalt, dan val je alle moslims aan. Dus dat hmm. ja, zit uh, erg in het moslimfundamentalisme. Er zijn dus 17 aanklachten, vertelde je net. Waaronder de weapons of mass destruction. Maar wat nog meer, want hij heeft natuurlijk die aanslag op die marathon gepleegd... en die uh, agent doodgeschoten, maar dat zijn twee zaken, geen 17. Nou, dit worden allemaal hele technische dingen. Dus dan is het het hebben van een wapen, dan is er dan weer eentje van... En dan proberen ze dus zoveel mogelijk dingen bij elkaar te grijpen, want hoe meer je uh, aanklachten je naar iemand kunt gooien, hoe, hoe, hoe groter de kans dat er eentje blijft hangen. En dus er zitten ook wel wat kleinere bij die wat, wat minder belangrijk het lijken, maar de belangrijkste is inderdaad moord, uh, gebruik van weapons of mass destruction, uh, aanval uh, aanslag op agenten, uh, en, en, en, ja, dat zijn de allerbelangrijkste. Ja, morgen staat hij dus voor de rechtbank, ik neem aan dat het daar uh, helemaal vol is met belangstellenden. Oh ja, absoluut. Uh, de pers is natuurlijk helemaal uitgetrokken daarnaar, uh, want ja, die leveren ervan uh, met de 24 uur media hier. Ja. Uh, Wouter, ander nieuws uit Amerika dan. Uh, in de beruchte gevangenis op Guantanamo B zitten nog steeds uh, 166 gevangenen. En veel van hen zitten al maanden in hongerstaking omdat ze niet goed behandeld worden. Ze krijgen daarom dwangvoeding van de autoriteiten en de rechter besloot vandaag dat ze daarmee door mogen gaan met die dwangvoeding. Uh, Wouter, waarom zijn die gevangenen eigenlijk in staking? Nou, het is een protest tegen de, wat zij noemen hun uitzichtloze toestand. Want we zitten natuurlijk al jaren tussen wal en schip, uh, geen berechting. Ze zijn uh, dus uh, niet schuldig bevonden, maar er is ook helemaal geen uitzicht op uh, dat er een vrijlating komt voor Ja, ze mogen nu dus onder dwang worden gevoerd. Hoe kwam de rechter tot dat uh, besluit? Nou, dat is wel interessant. Uh, de rechter heeft gezegd dat hij eigenlijk vindt, ...dat het niet kan, dwangvoeding, dat het eigenlijk ook wel misschien een vorm van martel is... Mm. ...maar dat hij gewoon geen juridictie heeft, omdat het niet op Amerikaans grondgebied is... ...dat het natuurlijk ook weer de hele Ken raakt van dat hele Guantanamo-B-probleem. Ja, hier uh, in Nederland ging er een filmpje rond op Facebook... ...waarin uh, de acteur en rapper Yassine B. Uh, zich vrijwillig uh, dwangmatig laat voeden... ...en uh, dat, dat ging hier heel, heel erg rond en ik las ook veel verontwaardigde reacties... Want uh, hij werd dan gevoed door zijn neus op dezelfde manier... als hoe dat op Guantanamo B zou gebeuren. Is dat filmpje ook uh, in Amerika rondgegaan? Heb jij die ook gezien? Nee, dat is de eerste keer dat ik het gehoord heb. Ja, dat zal er waarschijnlijk wel schokkend uitzien. Ja. Uh, ja, want Amerikanen willen natuurlijk niet dat ze overlijden. Uh, dus ja, zijn woonvoeding, dat, uh, ja. Ja. dat ziet er allemaal niet zo niktjes uit. Nee, hij krijgt een slang door zijn neus. En, uh, en uh, heeft het over een brandend gevoel in zijn hoofd. En, en hij wordt er misselijk van en moet ook huilen op een gegeven moment. Het is, het is vrij schokkend. Ja. Het komt uit Londen. Ja, ik was benieuwd of dat Amerika ook heeft bereikt. Want ik kan me voorstellen dat het nog voor de publieke opinie van, uh, van invloed is. Uh, Obama beloofde toen hij president werd dat hij Guantanamo Bay zou sluiten. Dat is nog steeds niet gelukt. Hoe, waar, waarom? Wat gaat daar mis? Nou, het is zo'n ingang probleem. Hè. Het heeft er allemaal mee te maken dat eigenlijk nooit officieel oorlog verklaard is aan een ander land. Kijk, Amerika vecht tegen een grenzeloze, stateloze vijand... En dat betekent dat als ze mensen oppakken of terroristen oppakken, dat daar helemaal geen wetten over zijn. Dus uh, omdat er geen oorlog is die, die afloopt, kun je het einde van zo'n oorlog dus niet mensen weer terugsturen. Dus dat betekent dat er nu op dit moment eigenlijk drie oplossingen zijn, die alle drie geprobeerd zijn, maar eigenlijk dus niet werken. Het eerste is dat ze proberen te berechten, op, want daarom helemaal bij met een militair tribunaal. Dat is in een aantal gevallen gebeurd, maar vaak is er gewoon heel weinig bewijs, omdat die mensen zijn opgepakt tijdens een veldslag of tijdens een aanslag en dan... Ja, er, is er niet echt forensisch onderzoek gedaan en vaak is het gewoon al tien jaar geleden. Dus dan uh, ja, willen ze dat uh, verder niet uh, voor rechtszaak brengen, want dan zijn ze bang voor vrijspraak. Aan de andere kant, vanwege de plek waar ze opgepakt zijn, willen ze ook liever niet vrij laten. Aan de andere kant is ook, um, uh, op de, de tweede kant is dus, uh, de tweede mogelijkheid was berecht in de VS. De, uh, uh, dat kunnen dus ook niet doen, omdat uh, de misdaden niet op Amerikaans grondgebied zijn ge gebeurd. En het derde is, uh, ja, vrij laten of met een grote zak geld aan een ander land geven. Het is ook een aantal keer gebeurd. Landen als Jemen hebben een aantal teruggenomen en wat geld ervoor uh, gekregen. Uh, Nederland wilde toen bijvoorbeeld geen allemaal uh, nee, bij uh, meegevangenen opnemen. Uh, maar het, zelfs met een aantal van die low risk mensen uh, zijn dus weer teruggegaan uh, naar, naar hun oude praktijken en die hebben het terrorisme weer uh, opgenomen. Maar dat... uh, dus het is een groot probleem. En het ja, er is nog duidelijk geen oplossing in zicht. Maar ze kunnen, ze kunnen toch niet tot in de lengte van dagen daar vastgehouden worden zonder proces? Lijkt me. Nee, ik denk uiteindelijk dat ze uh, evenree vrijgelaten gaan worden. Maar ja, uh, het, het, het probleem is dus dat. Kijk, uh, als een president iemand van Kordama op één vrijlaat. en die daarna een aanslag pleegt. dan, ja, de, dan sta je wel in je hemd als, als politiek leider. En daar is natuurlijk uh, de politici ja, in de, uh, de VS daar allemaal erg bang voor. Ja. Tot slot Wouter, jij als insider in Washington weet natuurlijk uh, wat er in die stad speelt, dingen die wij niet te weten komen. Jij stuitte op een boek die uh, nogal uh, de gemoederen bezighoudt. Ja, daar heeft echt iedereen het over hier. Dat is het boek uh, The Town, of uh, This Town, en dat gaat dus over Washington D.C. En dat is net uitgekomen van de New York Times schrijver Mark Leib Leibowitz. En hij heeft hier vier jaar lang meegelopen met allemaal uh, D.C. power players. powerplayers. Dus stiekem heeft hij eigenlijk allemaal opgeschreven wat iedereen aan het doen was. Ja, en het boek laat zien dat het een ontzettend incestueuze stad is. Hè? Dat vooral de verhouding tussen media en politici, dat mensen daar constant heen en weer springen. Dan zijn ze weer persvoorlichter en dan zijn ze uh, op en je werkt weer voor de media. En uh, ja, hij zet de stad even flink te kijken. Maar waarom zijn de insiders zo bang voor dit boek? Nou, mensen zijn nog het meeste bang om, uh, om niet genoemd te worden in het oh. boek. Dat is volgens mij echt de grootste angst. <laughs> Uh, uh, eerlijk gezegd, dat, dat de mensen niet echt bang zijn van het boek. Omdat de opinie van Washington DC al zo laag is. Hè. Ik bedoel, in de laatste peilingen bleek dus dat het congres dat een, een approval rating heeft van, van 15 Dat zelfs een aantal ziektes populairder zijn in het congres. Dus uh, ja, uh, echt bang zijn mensen niet. Uh, mensen vinden het eigenlijk wel fijn om genoemd te worden in het boek. Maar er uh, ja, het zijn allemaal wel leuke kleine schandaal te zien. En als je er niet in staat, dan hoor je er eigenlijk dus niet bij? In de boek This Town van Mark Leibowitz. Dankjewel, Wouter Zanting. We zijn weer even helemaal up-to-date gebracht... over wat allemaal in Amerika speelt. En uh, het is drie minuten voor half vier. Zometeen het nieuwsminuutje. En daarna, Nintendo, kunnen ze het tijd nog keren? Maar eerst Amy Winehouse. You know, I'm no good. Hier op Radio 1. Op Radio 1. Het is alweer half vier geweest tussen de hoogste tijd voor het laatste nieuws uit de nacht met Bas Redeker. Het nieuwsminuutje. De Defensie zegt honderden militairen en burgers de wacht aan. Sommige van hen dienden al ruim 30 jaar bij de krijgsmacht en waren betrokken bij missies in oorlogsgebieden als Bosnië, Irak en Afghanistan. Nu nemen we afscheid van hen met een automatisch uitgedraaide anonieme ontslagbrief. De ontslagen zijn het gevolg van een reorganisatie die 12.000 banen overbodig maakt. Uit onderzoek van het panel blijkt dat Nederlanders door de lage rente hun spaargeld, dit jaar, uh, dat hun spaargeld ongeveer 3 miljard euro minder waard is geworden. De dalende spaarrente kan de inflatie bij lange na niet compenseren. Toch laten veel Nederlanders hun spaargeld op de bank staan. Spaarders zien geen alternatief. Beleggen is voor veel Nederlanders geen optie. Oud-premier en media tycoon Silvio Berlusconi moet op 30 juli voor de rechter verschijnen. Hij gaat in beroep tegen zijn veroordeling wegens belastingfraude. Vorig jaar werd Berlusconi veroordeeld tot vier jaar cel... en ook mag hij vijf jaar lang geen publiek ambt uitoefenen. Dat is het einde van zijn politieke carrière. En als het volgens blijft staan, dan kan hij niet nog een keer in beroep gaan. Hij moet als een straf uitzitten, al is de kans niet groot... dat de 76-jarige Berlusconi daadwerkelijk de cel ingaat. De volgende missie van de NASA naar Mars gaat zich richten op het vinden van leven. Niet leven wat er nu is, maar leven wat er ooit is geweest. Mars 2020, zoals de missie heet, is de opvolger van de Mars Rover Curiosity... De missie moet zo'n 2 uh, miljard dollar kosten en moet, in tegenstelling tot de Curiosity, ook verscheidene bodemmonsters van Mars terug naar onze planeet brengen. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Bas Redeker. Zometeen maken we hierbij nog steeds wakker van de nood een deugd... en zetten we het grootste komkommernieuws van vandaag op een rijtje. Maar eerst Nintendo. Ja, ze zijn al decennia lang een van de succesvolste gameontwikkelaars van de wereld. Sinds de spelcomputer NES uitkwam in 1983... of misschien nog bekender, de Game Boy met de Tetris... weten ze keer op keer de harten van gamers te veroveren. Ja, ik heb op vele vakanties uh, uren met Zeker. die Game Boy gespeeld... maar tegenwoordig gaat het een stuk minder goed met de Japanse gigant... De nieuwste spelcomputer, de Wii U, verkoopt maar mondjesmaat. En de werknemers zijn nu bang voor een grote ontslagronde. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat gaan we vragen aan gamejournalist Joe van Buurik... onder andere van de website Gamer.nl. Goeiedag Joe. Goeiedag. Hun nieuwste spelcomputer is de Wii U. Heb jij daar zelf thuis eentje van staan? Ja, ik heb uh, hem gekocht toen hij uitkwam uh, afgelopen najaar. Ah, maar Nintendo staat er niet zo best voor momenteel, uh, begrijp ik. Nee, ja, hij ligt dus al uh, meer dan een half jaar in de winkels en uh, echt heel goed verkopen doet hij niet. De laatste maanden uh, al helemaal niet. Dus je zou verwachten dat na een tijdje dat hij toch wel een beetje aanslaat, dat hij wat bekendheid vergaart. Maar de mensen willen het er niet aan. Maar hoe komt dat? Nou, het is een combinatie van factoren. Het is in elk geval zo dat uh, de bekendheid er niet meer zo is als bij de Wii. Uh, het feit dat je daar sportspelletjes kon spelen was gewoon iets wat gewoon voor heel veel uh, aantrekkingskracht zorgde. Uh, daarnaast is het ook de vraag of diezelfde markt die ze met de Wii hebben aangeboord, uh, of dat nog een keer uh, herhaald kan worden. De markt van uh, de Wii, dat, dat is uh, gezinnen, uh, huismoeders, uh, senioren, kinderen, eigenlijk iedereen naast de echte standaard... Ja. Puber gamer op zijn zolderkamer, ja, zoals ja. het vooroordeel nee, echt, geldt. De, de, de term non-gamer is zelf een beetje uitgevonden in die tijd om, om aan te geven dat mensen wie je normaal niet zou verwachten dat ze op een spelcomputer zouden spelen, dat die toch een wie gingen halen. Uh, dat ontbreekt dus ook een beetje bij de Wii U. Uh, en het feit dat er ook gewoon nog uh, beveilig weinig spellen voor zijn. Het is uh, als je de winkel in gaat en de schappen nog niet heel erg gevuld zoals je dat met, uh, met, met PlayStation spelletjes en met Wii spelletjes wel hebt. Uh, en het feit dat je ook nog speelt met een soort tablet-controller. Dus een soort uh, iPad uh, achter scherm met daaromheen dan allerlei knoppen en stickjes. En dat, ja, dat heeft niet de, dezelfde uh, benaderbaarheid die die, die afstandsbediening voor de Wii wel had. Ja, want die, die Wii die had het, die moest het echt hebben van hè, de bewegingsfactor. Uh, hè, tennissen. Hè, je kon gewoon je armen zwaaien en dan uh, ging, het, ging, de rek, ging het rekketje mee als het ware. Uh, is deze innovatie van de Wii U dan te ingewikkeld voor mensen om te snappen? moeilijk te communiceren ook. Het is een combinatie tussen een tablet en een oude controller, dus met knopjes en, en, en de joysticks. En, en dat huwelijk is nooit al helemaal geslaagd. Het is ook niet echt aangeslagen bij de ontwikkelaars van spellen. Er zijn er maar een paar die echt uh, ...goede ideeën hebben voor spellen die gebruik maken van zo'n speciale controle. Uh, en het is ook, als jij hem neerlegt op een koffietafeltje... ...dan weten heel veel mensen die misschien niet zoveel met games hebben... ...niet zo goed wat ze mee moeten. Terwijl zo'n afstandsbediening waar je alleen mee hoeft te schudden, zal ik maar zeggen... ...dat, dat is veel makkelijker uit te leggen. Ja. Nou zitten uh, de volgende generatie spelrebuters daar aan te komen. Uh, Sony heeft al de PlayStation 4 aangekondigd... ...en Microsoft komt met de Xbox One. Die komen aan het eind van het jaar uit. Uh, kan de Wii U zich uh, daaraan meten? Nou, in elk geval niet in technisch opzicht. Dat is ook nooit de bedoeling van Nintendo geweest. Die zitten met, opstap, met, met opzet uh, een, een niveautje lager qua, qua technische rekenkracht. En dat vertaalt zich dan ook in, in minder mooie beelden. Dat was eigenlijk bij de Wii ook al het geval met uh, de vorige Playstation en de Xbox, die nog in ons ligt. Um, en dat is bij de Wii U dus net zo het geval. En Nintendo speelt zelf meer op uh, een, een eigen manier. Ze hebben een eigen stijl en een eigen ideeën uh, over hoe games gemaakt worden en uh, dan vooral op de Wii U uitgebracht worden. Dat, dat zou dus met die speciale controller vooral uh, tot uit moeten komen. Uh, maar de laatste tijd spelen ze het ook heel erg op safe. Dus, uh, er zijn gewoon nog niet zoveel spellen die echt heel bijzonder zijn. Uh, en het kost ook heel veel tijd om te ze hebben ook zelf aangegeven dat ze onderschat hebben hoeveel moeite het kost om spellen voor de Wii U te ontwikkelen. Ook omdat ze in HD zijn, dus met mooiere beelden. Dat hebben ze nooit eerder gedaan. En door die combinatie van factoren zijn er gewoon nog uh, te weinig spelletjes. En ook dat uh, zorgt ervoor dat de Wii U waarschijnlijk nog niet echt een goede uitgangspositie heeft om zich te kunnen meten in met de Playstation 4 en de Xbox One. Ik Kan Nintendo het tijd nog keren, denk je? Het hangt er een beetje vanaf. Um, er komen wel een stel spellen aan die uh, heel interessant zijn voor mensen die ook uh, van typische Nintendo spellen houden. Er komt een nieuwe Mario aan. Uh, er komt een uh, Zelda aan, die eigenlijk een opgepoetste versie is van uh, ouder deel, maar ook wel heel interessant is. Uh, begin volgend jaar komt er een nieuwe Mario Kart aan. Dat konden, kennen sommige mensen ook wel. Ja, het, uh, maar race, het race spel voor het hele gezin, zeg maar. Maar, ja, maar, maar Joe, je noemt nu allemaal spellen die ik eigenlijk al ken, zo'n twintig jaar. Mario, Zelda, Mario Kart. Moeten ze niet gewoon een keer met wat nieuws komen bij Nintendo... in plaats van elke keer weer een nieuw, uh, nieuwe versie van een bestaande formule? Ja, dat klopt. Uh, als er één uh, kritiekpunt is van vooral de, de, de, de ja, meer de critici... dan is het wel dat, uh, dat Nintendo het te veel op safe speelt. Ze zijn altijd al een beetje geweest van het uh, oude wijn en nieuwe zakken verhaal. Maar nu doen ze dat dus heel erg... Uh, dus zij gebruiken dus ook vooral die, die oude bekende namen, Mario, Zelda, Pikmin, als het sommige mensen uh, iets zegt. Uh, en ja, dat is uh, uitbreiden op iets wat al lang bestaat. Uh, terwijl ze ooit groot geworden zijn in de jaren 80 en 90 met echt compleet nieuwe dingen. En ja, dat, dat, op het moment doen ze dat gewoon niet. Nee. Uh, ja, ondertussen verkoopt de Wii U dus uh, maar mondjesmaat, we zijn het al eerder. En uh, dat betekent dat de geruchten over ontslagen bij het bedrijf de ronde gaan doen. Uh, Nintendo lijkt er niet echt aan te willen aan een grote ontslagronde. Waarom niet? Nou, dat zou heel slecht zijn voor de moraal. Dat geven ze zelf ook aan. En dat is ook zo. Uh, want op het moment dat jij al niet zo lekker ervoor staat met je bedrijf... ze plaatst ook flink wat verloren op de beurs in Japan. En dan ook nog een keer wat mensen eruit knikkert, dan zorgt dat wel voor dat... Uh, ja, het consumentenvertrouwen niet toeneemt, zullen we zeggen. De neerwaartse uh, spiraal komt er eigenlijk in terecht. Precies, precies. En uh, dat, nou, dat willen ze gewoon absoluut voorkomen. Bovendien hebben ze die mensen hard nodig. Want ze hebben zelf al aangegeven dat ze moeite hebben... met het ontwikkelen van die games voor de Wii U in HD. Uh, dat kost gewoon heel veel mensen om, om die spellen te ontwikkelen... en te programmeren. En uh, ja, dan schiet het natuurlijk niet op als je ze er allemaal de laan uit stuurt. Uh, en dus denk ik dat ze... Als ze iets met personeelmanagement uh, anders willen doen... dat ze alleen maar een paar meer mensen aan ze moeten hmm. nemen. En gewoon meer sterren te ontwikkelen. Goed, We zullen zien hoe Nintendo het uh, eraf gaat brengen. Dankjewel, Joe van Burik van de website Gamer.nl onder andere. Graag gedaan. Stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is vooral.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 Niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. En de woeken gaan voorbij, vooral, vooral. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. Precies, ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig maar die les. Ze is zo stil, we drinken thee, het is al laat, ze neemt haar best. zo als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zou. Ze zeggen vaak hetzelfde.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 Het is alweer bijna kwart voor vier. We gaan zo meteen weer terug naar onze live rapper hier in de studio. ARS is nog steeds bij ons te gast. Maar eerst onze tv-junkie van WNL. Hij heeft vanavond alle tv-programma's die u gemist heeft bekeken. Bas Radeker, wat hebben we gemist? we hadden het aan het begin van deze uitzending... met Pieter Omtzigt van het CDA over het reces. En hij gaat die parlementaire vakantieperiode werkend in. Hij is natuurlijk niet de enige. Tanja Jadna-Nansing was in de beurs van Berlage voor de bijeenkomst. Stietje van veld liep in Waalwijk met een bouwhelm op haar hoofd. En onze premier, ja, onze premier die was in Texas. En als je in Texas bent, dan die je de begroeting van het inheemse volk... goed onder de knie te hebben. We doen de howdy. Ja. Ja. Ja. En Mark Rutte is niet het enige exportproduct van Nederland de komende tijd. Gerard Joling die gaat bijvoorbeeld naar Korea voor een heusentour. Hij geeft drie concerten in Korea. Ik moet nog even repeteren, want ik moet al mijn oude liedjes weer doen. En ze kennen maakt Me Gek en Zing met me mee niet. Dus dat wordt Ticket to the Tropics en de Bolero Loves Your Eyes. Ik zing namelijk alles nog in de originele toonsoort. Boulevard durft het aan om Joling te vergelijken met Justin Bieber... die overigens ook al zijn nummers nog in de originele toonsoort zingt. Wel is het belangrijk dat Geer beseft dat alle Koreanen zijn liedjes mee gaan zingen. En dat dat geen succes is, blijkt wel uit dit materiaal van een Koreaan... die Justin Bieber karakert. Eigenlijk heb ik een groot deel van mijn avond afgestemd op de herhaling van het onvolprezen programma Echte Meisjes op zoek naar zichzelf. Herhalingen ja, want het nieuws is niet het enige wat momenteel in een staat van komkommer verkeert. En in deze uitzending krijgen de dames in India een sadhu mee. Dat is een soort priester. En deze sadhu die kan geen Engels, maar moet wel met ze mee op pad tijdens de opdracht die ze uitvoeren om zichzelf te ontdekken. Nou, aan de meiden de taak om dat samen zijn op een goede manier in te vullen. Tessa, die is bekend van Holland's Next Topmodel, die heeft een zekere YOLO-mentaliteit over dit alles. Fucking vet, joh. We hebben gewoon zo'n zo zwarte india knakken naast ons zitten. Ik denk, ja, ik Denk dit is vet. Ik denk, hier gaan we een feestje mee bouwen. Waar Tessa dus meer op de feestkant van het hele verhaal focust... ziet de ons welbekende Brit kansen voor een langdurige relatie met de ja, ik wil. Ik heb hem wel lekker te eten gegeven. Hou, dan houden we ja. hem tenminste je bezig. Maar ik ik wel heb ook iets zo'n boek. Nou, ik zou het wel leuk vinden als hij op een verjaardag komt of zo. Dat is toch grappig als je zo iemand op je verjaardag hebt? Maar zoals ze vaak eh, vertonen zich al vrij snel de eerste scheurtjes in deze relatie. Daniela van Beauty and the Nerd en eh, Jenna van Dames in de Dop die leggen uit. Hij is vies, hij zit naar iedereen komt te kijken. Hij is verliefd op Renee. Onze Saudi heeft dus allemaal dreads. En daarin heeft hij een soort witte smink, Dus dat ziet er gewoon echt al te smerig uit. Dan heeft hij hier heeft hij ook smink en hier heeft hij as. Nou, zijn tanden rotten uit zijn bek gewoon... En heeft hij ook geen schoenen aan. Nou, het het zou je vader wezen. Mart Smeets, de Sadu van de Nederlandse tv, heeft in de avond in Damm een hooggeëerd bezoek. Een sprintduo. De ene is Kenny van Hummel, helaas niet in de tour te bewonderen dit jaar. En de andere is Tjurandi Martina. Dit is Tjurandi op een fiets. Wou je echt zeggen dat, dat je lekker gefietst hebt vandaag? Churandi? Ja, 30 seconden. De <lacht> <lacht> dat is heel lang voor jou. Ik ging wel snel. Ja? Ja. Kan je fietsen? Ja, toen Henk Lumberding zich zoiets afvroeg eerder deze week, raakte hij in de problemen. Maar hij, dit is Mart, dus het kan gebeuren. Tjurandi Martina, wat voor emoties zouden er door hem heen gaan? Nou, gewoon relaxed. Oh, eens even, relaxed. Tjurandi Martina die relaxed is. Nou, dat klopt dus niet. Want normaal gaan er hele andere emoties door hem heen. Er mist iets. Gelukkig geeft Mart het ook door. Tjurandi, heel veel succes in Moskou. Laat ons, ik durf het niet te zeggen, maar blij zijn. Ja, laten wij dit. Uh, die blije media-overzicht samen met Mart afsluiten. Een goed glas wijn, een geluid van Dalida. Een blije Mart en een relaxe Tjurandi. Ze gaan als vrienden uit elkaar. wij, mag je, mag je een glas wijn? Met die ga ik een beetje drinken. Okay, ja. Heel goed. Ja. You, <laughs> Tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel, Bas Redeker. Bij ons in de studio is rapper Ares. We hebben iedere week hier live muziek bij Nog Steeds Wakker. Vanavond ben jij dat. Uh, eerder hadden we het al even over jouw muziek... en hoe je begonnen bent met uh, rappen... of eigenlijk met muziek maken en later ook rappen. Uh, volgende week komt jouw eerste EP uit. Heb je het al druk? Uh, de laatste tijd hebben we het ontzettend druk met, uh, met inderdaad het afronden van de EP. We hebben een aantal interviews gedaan. En, uh, in, uh, er, komen, er komen nog wat shows aan, maar kan ik, uh, ik wil het bijna gaan zeggen... maar daar kan ik eigenlijk nog helemaal niks over vertellen. Oké, okay, hm. maar... maar uh, je bent 17 jaar, nog best jong. Je begint nu net met muziek uitbrengen en uh, je professionele carrière. Krijg je begeleiding of zit je bij een label of heb, heb je iemand die je een beetje helpt? Op dit moment uh, nog niet. En ja, ik zeg nog niet. In principe doe ik tot nu toe nog alles zelf. En uh, zolang er nog geen concrete uh, dingen zijn vastgelegd, uh, blijf ik het gewoon zelf doen. Maar wat komt er allemaal bij kijken om zo'n EP in elkaar te knutselen en dat uh, ook nog een beetje aan de man te brengen? Ja, het is gewoon uh, voor mij is het altijd zo geweest dat ik gewoon uh, thuis op mijn slaapkamer uh, de muziek maak, de, de beats, het zelf ga opnemen. En het proces dat het naar buiten komt en dat er dan interviews komen. En zo, dat gaat de, eigenlijk de laatste tijd allemaal een beetje vanzelf. Maar uh, voor mij is het alleen maar zaak dat ik zorg dat ik gewoon muziek maak op mijn slaapkamer. Hm. En uh, je bent net klaar met je HAVO, of tenminste zes weken geleden, geloof ik. Wat wil je volgend jaar gaan doen? Ga je studeren of wil je fulltime uh, muzikant worden? Ik heb uh, afgelopen vrijdag doorgekregen dat ik ben aangenomen op de Academy in Tilburg. Dus okay. ik ga wel verder met de muziek en mijn opleiding. Okay. Gefeliciteerd. Want, is daar ook een, een, een rap-afdeling? Of moet je dan echt ja, heel allround gaan worden? Nee, dat is gewoon een, een rap-afdeling. En ik krijg daar wel gewoon muzikale begeleiding en dat soort dingen. Maar het, het belangrijkste is wel gewoon dat ik rap-dingen ga doen daar. Maar je hebt dus een officiële school, een opleiding tot rapper? Ja, een hbo. Hbo, hbo, ja. hbo rapper. En van wie krijg, <laughs> van, van, van wie krijg je dan les? Um, voor zover ik weet, krijg ik les van uh, Stix en Rico van Opgezol. Ik weet oh. niet of jullie die kent. Jazeker, uh, ja, ja, dat zijn niet de minste. Zeker niet. Wat grappig dat je daar. Ik wist niet dat je er echt een opleiding voor had. Uh, en en, en wat, wat is je doel op, op lange termijn? Op lange termijn um, heb ik eigenlijk al. Ik, ik heb nu heel veel doelen die ik had als klein kindje. Die, die heb ik al bereikt. En voor mij is het nu gewoon uh, belangrijk om veel lol te maken. En dat kan ik uh, heel vaak doen aan de hand van muziek, net zoals deze dingen als dit vind ik gewoon leuk. En ik, ik maak daar heel veel plezier uh, bij. En uh, ik zou graag op wat grotere festivals willen spelen. En uh, als ik misschien dadelijk tachtig ben, dan uh, zou ik best wel uh, een Nobelprijs voor de Vrede willen winnen. Maar ja. dat, uh, <laughs> dat zit nog wat ver weg. Ja, misschien de eerste Nobelprijs voor de, voor de Vrede uh, qua rapteksten, die mensen bij elkaar brengen. Nou, dat zou mooi zijn. Je weet, je zegt je wil op, op grote festivals spelen. Betekent dat dat je überhaupt al op festivals speelt? Ja, wat, wat kleinere festivals en zo. Dus niet echt dat ik, uh, dat ik daar heel erg over te spreken ben. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wie zijn jouw idolen? Um, mijn idolen, dat, dat verschilt zich echt... Uh, qua hiphopmuziek heb ik niet echt voorbeelden. Ik, uh, ik idoleer heel veel de uh, Beatles en John Lennon heel erg. Kijk en, aan. Uh, Imagine. Da, da, daar nou. houdt houd het ook wel een beetje bij op, ongeveer. Oké. Okay, okay. ja. uh, we gaan straks naar jouw laatste nummer uh, luisteren... hier bij ons uh, live in de studio. Het heet Wegrennen. Uh, we hebben altijd zo aan het eind van de, van de nacht... nog een beetje een plugmomentje... als mensen meer over jou te weten willen komen. Waar, uh, waar kunnen ze dan terecht? Op, op mijn website www.arismusic.nl En uh, dat is eigenlijk het beste. Ze kunnen mij volgen op Twitter, maar dat ben ik iets minder concreet. Dus mm. ik zou gewoon mijn website uh, bekijken. Arismusic. En wegrennen zometeen, waar ren je van weg? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat, uh, dat wilde ik sowieso zeggen voordat ik begin met, uh, met het liedje. Het liedje heb ik gemaakt, het komt op mijn, uh, op mijn debuutalbum. En uh, dat was omdat ik dacht, ik ga naar radio 1 en ik kan niet uh, de hele tijd uh, rechtse rapteksten te gaan roepen hier. Uh, leek het mij wel zo gepast om een, uh, om een nieuw liedje te doen. En op dit nieuwe liedje, daar, daar zing ik alleen op. Dat is voor mij sowieso heel nieuw, want ik had uh, ik nog nooit een liedje gemaakt waarop ik alleen zing. Maar ik wilde een soort van uitdaging voor mezelf maken. En ik moet zeggen dat het wel een uitdaging is, want ik ben wel een klein beetje nerveus. Oké, okay. okay. nou, dat hoeft helemaal niet. Nee, het gaat hartstikke goed tot nu toe. Dus uh, ga vooral uh, naar uh, de, de zangmicrofoon in dit geval dan. Uh, en dan gaan wij genieten van dit. Uh... Primeurtje Bijzondere wel, hè? Primeurtje, primeurtje ja, hit, inderdaad. hit Radio 1. Een rapper die niet rapt hier bij Radio 1. Uh, Aris met Wegrennen. zon zo ver weg, haal ik hem dichterbij als jij hem nodig hebt. En dan lijkt door de zon de lucht steeds meer blauw. Regel ik wat wolkjes als je smeekt om koud. Maar het is nooit goed het laat me twijfelen. Gezichten wisselen wie ben je eigen eigenlijk? En ik wil je wel kennen, maar als jij jezelf bent en ik dus iemand anders, wil ik liever snel rennen. Ren weg van hier steeds sneller. Ren weg van hier steeds sneller. Ik ren weg van hier steeds sneller Gren weg van hier, steeds sneller als ik val Wil ik liever dat je me loslaat Als je niet meevalt, doe ik liever niet opstaan Ons gaat alles slecht af, wordt te gek van Maar Ondanks dat ik vrij lijk, denk ik niet dat ik weg kan Vast, vast en leugens in realiteit Ik zit vast, als het heden in verleden tijd Ik moet vluchten, maar ik durf niet alleen In de juiste plek wel, maar ik durf niet meer de wereld veel te groot voor jou Kan ik zorgen dat je maar een beetje overhoudt En al lijk ik de druk met van alles doen Kan ik stoppen wanneer jij dat van me vroeg Maar het is nooit goed, het maakt me De Persoonlijkheden en je blijven wisselen En ik wil je wel houden Maar als jij jezelf nauwelijks lijkt te kennen Wil ik liever wegrennen Dus ik ren weg van hier steeds sneller Ren weg van hier steeds sneller ik ren weg van die steeds sneller en ren weg van hier, steeds sneller als ik val, wil ik liever dat je me loslaat. Als je niet meevalt, valt ik liever niet opstaan. Ons gaat alles slecht af, word te gek van. Maar ondanks dat ik vrij lijk, denk ik niet dat ik weg kan. Vast, vaste leugens in realiteit, ik zit vast. Als het heden in verleden tijd, ik moet vluchten. Maar ik durf niet alleen, ik ken de juiste plek wel. Maar ik durf er niet meer ik zal nooit begrijpen wat je ziet in mij maar, maar, maar. Alles wat je zoekt, vind je niet in mij nee. Dus zoek verder hoe we mij genoeg hebben Zonder dat ik je maar telkens moet zeggen Ik heb je lief zoals je bent, maar hoe ben je dan? Geen moment dat je innerlijk hetzelfde was en toch lijk ik te vallen voor onduidelijkheid Ben je jij als je moet huilen om mij? Maar als ik val, wil ik liever dat je me loslaat Als je niet meevalt, ik liever niet opstaan Ons gaat alles slecht op, wordt te gek van Maar ondanks dat ik vrij lijk, denk ik niet dat ik weg kan. Vast, vast de neugens in realiteit, ik zit vast Als het heden in verleden tijd, ik moet vluchten Maar ik durf niet alleen, in de juiste plek wel Maar ik durf niet meer heen Twee mans applaus. Ja. Niet zo indrukwekkend, maar het nummer des te meer. Dankjewel. Ares wegrennen hier live op Radio 1. Dankjewel. En voor iedereen die meer over ARS wil weten... kijk op www.arsmusic.nl Iets heel anders dan. Het is eindelijk zomer. De gemiddelde Nederlander zit veilig aan het strand... en is dus te druk om nieuws te maken. Kortom, het is komkommertijd. Ja, voor ons journalisten betekent dat schrapen... om genoeg interessant nieuws bij elkaar te krijgen. Maar wij vinden dat komkommernieuws ook nieuws is. En dus voorzien we u vannacht van een klein overzicht... van de meest nutteloze berichten van de afgelopen dagen. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Europeaan veel waarde hecht aan de supermarktfolder. Maar liefst 57% van de consumenten vergelijkt de prijzen van verschillende supermarkten bij bijna elke boodschappenronde. En daarbij maakt 55% van de supermarktbezoekers ook een boodschappenlijstje voordat ze de stad of het land afreizen naar de goedkoopste supermarkt. In hetzelfde bericht is te lezen dat Europeanen bij een aantal producten zeer merktrouw zijn en wordt vooral weinig geëxperimenteerd met de merken van koffie en melk, dat ja, u weet, het maar weet. Weten we dat ook weer. En dan ProRail, die deelt vandaag, deelde vandaag stukken spoorbrug uit. Niemand weet eigenlijk waarom, maar het schijnt dat er mensen zijn... die bijzondere herinneringen hebben aan de spoorbrug over de Dieze in Den Bosch... en het dus leuk vinden om een stukje van die brug te houden. Een van die mensen is Ineke Klok, die vroeger altijd onder de brug doorreed... met haar moeder en zusjes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 Terugweg ook gillen of uh, de, alleen op de heenweg? Nee, altijd gillen. Altijd gillen onder de brug, ja. ja. <laughs> of die stukjes brug over een paar honderd jaar nog veel geld gaan opbrengen... is uh, nog onduidelijk, maar ProRail is er in ieder geval vanaf. En ook in de wonderenwereld van de bekende Nederlanders... is het een beetje komkommertijd. Zo melden diverse media vandaag dat Renate en Winston Gerstenovic... vandaag al twee jaar gelukkig getrouwd zijn. Twee jaar geleden werden ze getrouwd door niemand minder... dan goede vriend Bram Moscovits. en trad Alain Clark op op hun bruiloft... Winstons reactie op het gebeuren klonk toen ongeveer zo. Helemaal gelukkig. Het is mooier dan, uh, dan een staartse droom. Eerlijk is eerlijk. Ik vind het net een filmster. De ceremonie met familie en vrienden was emotioneel. Was, uh, toen ze opkwam was het... Uh, Bracht. Ja, toch wel het moment dat ik aankwam lopen aan de arm van mijn vader. En, uh, en hij stiekem maar van een traantje moest wegpinken. Renate twitterde vandaag dat ze twee jaar getrouwd is met de allerleukste man... En wij van WNL feliciteren Winston en Renate natuurlijk... en wensen ze nog veel gelukkige jaren toe. Ja, het is uh, bijna vier uur. Wij moeten even plaatsmaken voor het NOS-journaal. Uh, straks is WNL terug, hier op Radio 1. En dan uh, gaan we het over, onder andere hebben over uh, drugsoverlast in Utrecht. Met Lucas Bolwerk, uh, daar uh, wordt nogal veel gedeeld en gebruikt. En uh, de ondernemers die daar rond het plein zitten, die zijn het nu helemaal zat. En ook is de smartphone passé, want ze worden nog wel verkocht... maar toch minder als verwacht. En dat heeft gevolgen voor de beurswaarde van de bedrijf. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. Hier bij Nu Al, Wakker Nederland, zo meteen op Radio 1. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.